Met nu de herhaling van de Euro Breakdown. De recente avond, de Euro Breakdown. Ah, oh, jongens, Vanity is net op tijd binnen 4 over 7, jongens. Het is tijd voor de Euro Breakdown. Ze pakt alvast de microfoon erbij. Ik weet eigenlijk niet, heb je de derde microfoon? Ja, voor voorzitter ja, wel. je hebt de derde microfoon. Kijk eens aan. Nou, ik uh, kan niet mededelen dat Fennet en ik volgens mij... gewoon als koppel verder gaan hier op de radio... want uh, Patrick en Quinten zijn er nou al een paar keer niet geweest. Ik denk dat we maar samen moeten gaan, toch? Ja, wij als duo. Gewoon hè, dream duo. Geweldig. Echt waar. Heerlijk. Hey, ik wil straks alles horen over jouw weekend. Dat sowieso. We hebben in ieder geval genoeg te doen, dit programma. Ik heb voor de mensen die carnaval gaan vieren, heb ik nog wat leuke tipjes. Tien, tien landen waar je dus eigenlijk heel erg goed carnaval kan gaan vieren. Ook buiten Nederland om. En daar wil ik dan straks eigenlijk nog op terugkomen. En ja... We hebben natuurlijk ook de 40 lekkerste platen van Europa. We hebben gewoon voor jullie klaarstaan. Dus daar gaan we zeker van genieten. We gaan aftrappen met de nummer 40 van deze week. En dat is Benny Blanco, Kelvin Harris, I Found You. I can't say what I'm feeling. If I don't know how to move. I say what I believe in. If I only believe in you. I travel many roads. And I know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 Het is acht over zeven dames en heertjes. En ik ga er even voor staan, want anders kan ik niet naar mijn co-host kijken. <laughs> wil je me zo graag zien? Ja, ik wil je echt heel graag zien, ja. zeker. Zeker omdat ik hier gewoon echt heel eenzaam in de studio ook al heb gezeten. En ik trok het gewoon niet meer. Ja. Sorry. Ja, het spijt me. <laughs> Sorry mo moet moet het dat het niet te Nee, dat maakt niet uit. Dat kan gebeuren. <laughs> kom jij vandaan trouwens? Want jij moet, je even, ja, jij moet je nu even melden natuurlijk. Waarom was jij ik te laat? Ik moet me even melden. Ja. Ik was heel vergeten dat ik moest tanken. Jij ja, was even vergeten dat jij moest tanken? Ja, dus okay. ik moest wel echt zeg maar voor nu even gaan tanken, want anders... Kom jij niet uh, meer terug naar huis? Nee. Voor de deal hè, die scooter? Ja. Ja. ja. Oké. Okay. Ja, en ik heb, geen, ik heb wel een ruime achterbak, maar daar past geen scooter in. Ik denk het ook niet, nee. Oké. Okay. <laughs> Wil ik ook even weten hoe jouw weekend is geweest? Vorige week, sowieso vorig weekend. Want we hebben een lijst met shortjes gepresenteerd jouw kant op. Ja. En ik ben wel benieuwd wat jij daarvan gemaakt hebt. Uh, ja, er zijn shortjes voorbij gekomen. Maar niet die shortjes. Oké. Okay. Welke uh. shortjes zijn er voorbij gekomen? Geen idee. <laughs> Het was lekker, maar geen idee. Het was, ja, inderdaad. Lekker. Nee, het was erg gezellig ook. Het was heel leuk. Uh, er waren ook uh, drag queens, die waren ook heel leuk. Echt ja. Leuke, leuke mensen, het was gezellig. Was Dame er toevallig? Nee. Ik had het wel wat voor Dame gevonden. Even ja. voor de mensen die niet weten wie Dame is. Dame is een vriend slash kennis. En uh, ja, die gaat ook als uh, drag queen, gaat hij dus ook, uh, treedt hij op. Uh, had ik eigenlijk wel wat voor hem gevonden. Ja, inderdaad. Het was, uh, het was heel leuk. Oké. Okay. Ja. Hartstikke goed. Nou, ik heb een heel saai weekend gehad. Nou, ja? daar, kan, daar kan eigenlijk niks spannends van maken. Dat is weer jammer. Ja. Dus ook gisteren kwam thuis en het was, ja... Was het? <laughs> Gewoon moe. Ik had zoiets van, ah, oh, zo fijn. Ja, ja die Hier. kende ik wel. Die had ik ook. In de... ja. ja, het is allemaal niet zo spannend. Maar ja, maakt niet uit. Hey, we hebben nog genoeg te doen. We hebben onder andere uh, in ieder geval de tien uh, leukste landen... waar je dus uh, carnaval kan vieren. Uh, dan ook nog uh, natuurlijk de 40-lekste platen op een rij. Eindelijk een forse rijontzegging voor Boef. Hopelijk leert hij die van Sam Smit, die even niet romantisch is. En ja, zaken zoals uh, ja, Beyoncé en Jay-Z, die veganisten gaan belonen. Maar ja, hoe gaan ze die hem belonen? Ja, daar kom je dan later kom je achter. Maar we gaan eerst naar een nieuwe plaat luisteren van Sievert met live. Все вокруг zelf een krokje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 De ballerini, de Chase smokers. Zie of hij het be your breakdown. Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. En we hebben weer ja, nieuws, want ik heb het net al gezegd... we hebben een, een aantal dingetjes hebben we weer erbij gepakt. Waaronder Boef, die mag komend anderhalf jaar niet rijden. Dat heeft de rechter bepaald. Die heeft hem dus woensdag de rijbevoegdheid ontnomen. Gisteren deed de kantonrechter uitspraak... nadat hij in 2016 filmpjes deelde. Waarop te zien was dat hij met een snelheid van 300 km per uur... over de snelweg scheurde. Ook reed hij in kom met een snelheid van 165 km. Volgens, in ieder geval, ja, volgend op de overtreding kreeg hij ook nog een rijverbod dus van 30 maanden. Die dus nu heeft gehad van anderhalf jaar. En conform de eis van de officier van justitie. Waarvan een jaar voorwaardelijk is opgelegd. Ja, ook moet hij dus een bedrag van uh, 6500 euro overmaken naar het Fonds voor Verkeersslachtoffers. Vind ik persoonlijk met hoeveel die jongen verdient dat het best nog wel even wat meer had mogen wezen. Maar dat ben ik. Um, op Instagram is te zien dat Boef zich heeft neergelegd bij de uitspraak. En uh, zo plaatst hij dus ook een foto van een lijnbus en schrijft hij bij de foto. Mijn rol is ingeleverd voor deze, voor dit monster. De komende anderhalf jaar zie je me hier in rijden. Al dus uh, ja, de bus van uh, Vervoerder Connection uh, die hij dus op uh, Instagram heeft gezet. Dan ben heel snel verder. Vind ik, jij bent af en toe wel in de. Uh, ben, uh, ja, ben je het, het romantische zijn. of de romantische sfeer? Ben je er zat? Heb je wel zoiets van. Uh, ik heb helemaal geen zin om romantisch te zijn. Ben je er klaar mee? Ja. Heb je die momenten wel eens? Het mag voor mij soms wel eens gewoon simpel. Ja, gewoon simpel? Ja. Gewoon okay. een broekje aan. Ja. Pak popcorn en gewoon. <laughs> Gewoon, gewoon haar en een knot en dan ja, gewoon... Ja, ja nou, de de De, de, de outfit eigenlijk. Ja, altijd. Maar is dat dan ook benen twee weken niet geschoren of een maand niet geschoren of... Dat, dat hoor je dus ja. meestal. Oké, okay. laat maar. <laughs> nou, Sam Smit is, is even, ook niet heel erg romantisch. Misschien om iets andere, andere redenen... in plaats van een haarknotje en ongeschoren benen. Um, Sam Smit is nog steeds kapot uh, van zijn breuken met uh, Brandon Flynn. Uh, de zanger die uh, met uh, Dancing with a Stranger... zijn uh, tiende uh, top 40 hit hier in Nederland weet te scoren... heeft het nog steeds moeilijk uh, om verliefde stelletjes te zien. En hij geeft dan zelf daarbij ook aan... Ik uh, was in uh, Sacramento nadat ik eerder een dag vrij had in uh, Napa. En het was heerlijk. We gingen naar een prachtig restaurant en het was daar... Een beetje romantisch en ik ben helemaal niet in die stemming. Ik ben net door een uh, relatiebreuk heen, zo zegt hij dus zelf, in die podcast uh, van uh, Will Smith en uh, Chris Sweeney. En het is uh, lastig niet om blij te zijn voor, uh, voor anderen als je jezelf zo kloten voelt. Dus ja, de, uh, en Flynn en Smit hadden negen maanden lang een relatie en die is dus vorig jaar ten einde gekomen. Maar hij heeft er toen nog best wel moeilijk mee. Uh, al dus uh, de zanger. Dat geloof ik. Maar dan ben je ja, negen maanden, dan wil ik eigenlijk zeggen, van, ja, dan ben je niet heel erg lang bij elkaar geweest. Maar verliefd maar, is verliefd hè? Ja, dat is waar. Dat is zeker waar, ja. Verliefd is inderdaad verliefd. Dus ja, doe je eraan. <laughs> ben het hier. Niet veel. Heel weinig. Uiteindelijk kom je er wel van. Dat is zeker waar. Ben ik absoluut met je eens. Dus. Hey, wij gaan in de tussentijd gaan we lekker door naar de volgende plaat. Want ik heb klaarstaan onder andere voor jullie Jax Jones en Years and Years met de plaat Play. Daarna heb ik voor jullie Repeat After Me van Dimitri Vegas. En natuurlijk ook Jonas Blue met Polaroid hoor je daarna nog bij de Your Breakdown.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 Yes, dames en heren, het is 1 over half 8. Dat betekent dat wij gaan aftrappen met de 40 lekste platen van Europa. We gaan beginnen bij de nummer 40, tellen we af tot 30. Dus we gaan eens even kijken wie waar is gebleven in dit landje. Op plek 40 hebben we Benny Blanco, Calvin Harris met I found you. Chesto met Grapevine vind je op plek 39 deze week. Siep and Bastille met Grip, plek 38. En nieuw binnengekomen in de lijst is Zivert met de plaat live op plek 37. Plek 36, de Chainsmokers, Kelsey. Ballerini en This Feeling En plek 35 Armin van Buren Bla bla bla gaat langzamerhand Steeds verder naar beneden in de lijst Clean Bandit Demi Lovato met solo Plek 34 en plek 33 Hanging Tree Michael Beebe Op plek 32 staat net als vorige week Jax Jones en Years and Years met Play En 31 Repeat After Me Dimitri Vegas en Like Mike En Armin van Buren Op plek 30 hoorde je natuurlijk net Polaroid, Jonas Blue, Liam Payne, Lennon, Stella En op plek 9. 29 wil ik jullie voorstellen aan een nieuwe plaat. En dat is EDX met Who Cares. Daar gaan we nu naar luisteren. Straks nog veel meer nieuws en natuurlijk nog veel meer Euro Breakdown. Maar eerst de nieuwe nummer 29 van deze week. Who Cares EDX.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 I took the lead koekjes, oftewel de biscuits. Do it like this. Goede voorbereiding voor het onderwerp waar wij, wat wij nu gaan, gaan aansnijden, want Ferentie, um... ja. vier jij wel eens carnaval? Of heb je, het wel, heb je dat wel eens gedaan? Um, heel eerlijk gezegd in Nederland niet, maar niet? op Curaçao wel. Curaçao wel? Ja. Nou, misschien staat hij ertussen. Want we hebben een top 10 ja. erbij gepakt met uh, ja, de, de leukste carnavalsteden ter wereld. En dan mag jij hem aftrappen. Um, op één natuurlijk Rio de Janeiro. Ja, Rio de Janeiro. Ja. Het is wel een plek waar, je waar, waar, zei het zelf eigenlijk, dat je daar nog heel erg graag naartoe wil. Ja, dat lijkt me inderdaad heel gaaf. Nou, dat is wel heel erg vet. En ja. er staat hier ook bij dat, ze dus, dat er ook heel veel verschillende dans, dansscholen dus om de beurt hun beste moves tonen in de uh, sambo-drome. Een uh, echte dance battle dus. Uh, ja, dat, dat, dat, dat, eigenlijk, dat zijn dus die vrouwen ja. die je eigenlijk gewoon ziet dan die, die ja, ziet dansen. Uh, tweede plek uh, waar je dus ook uh, een goed... Uh, maar ja, goed feestje kan vieren, is uh, Kaapstad. Dat uh, is in het uh, Zuid-Afrikaanse Kaapstad, Daar vindt het uh, jaarlijkse KP, minstendal carnaval, of uh, Kaapse, Kaapse klopse. Op 2 januari vindt dat plaats. Dus dat is helaas al geweest. Maar, nee. uh, dit dus was vroeger dan, ja. Uh, ja, de enige vrije dag voor, voor vele slaven. Ze trokken dan al zingend en dansend door de straten. en Een uh, traditie die al hun uh, nakomelingen in stand willen houden. Dus, dat ja. zijn wel leuke tradities. Dat zijn zeker leuke tradities. Ja. En welke is de nummer drie, team? Uh, binge. Binge? Ik denk Binge. <laughs> het Waalse stadje Binge is misschien niet groot. Haar carnaval is dat wel. Nee. De geelse van de Binge. Wauw. Laten we nog even kijken. We zijn het bekendst. In hun traditie. Traditionele linnen pakken. Gevuld met stroom. Gooi zo'n appel. <laughs> Sorry. Appelsine. Ze naar... dus gooien gewoon appelsine naar het publiek. Nou, nah, dat je een beetje <laughs> aashoos. Dit volk, volkstraditie gebeur, gebeuren, werd in 2003 door Eneco uitgeroepen tot de werelderf. Aha, oké. Okay. Okay. Ja, Onze doodste doodten kunnen uit. het ook, hè? Sorry? Dat, ja, het zijn wel hele rare pakjes inderdaad. Ja, maar het lijkt me toch niet lekker zitten met een pak gevuld met stro rond te huppelen... Ja. en een appelsina naar uh, het publiek te gooien. Het houdt je wel warm en het is wel een goed kussen als we met zware spullen gaan teruggooien. Ja... Ja. Ik zou er nou alleen al heen willen om het uit te proberen. Ja, ik ga dan liever naar Keulen toe. Want het carnaval in Keulen duurt uh, zes dagen. De aftrap wordt uh, gegeven op donderdag voor aswoensdag. woensdag. En um, dat is dus de eerste. Ze, zeggen, ze, zeggen ook, ze vragen ze ook. Wist je dat op deze eerste feestdag... Weiberfastnacht de vrouwen de stropdassen of, uh, of schoenfeets van de mannen mogen afknippen? En ze mogen die dag ook iedereen kussen die ze willen kussen. Maar heel eerlijk... Ook al is het sminken en make-up... ik zou die ene met dat goud en het paars zou ik er echt niet willen kussen. Nee, ik zou er eerder voor weg willen rennen. Ja. <laughs> en dan hebben we natuurlijk de volgende plek. Dat is in Nederland, jongens. Maastricht. Maastricht. Maastricht. In Maastricht oh. geeft men startschot voor carnaval op zondag... om elf... elf over elf? Ja. Waarom is dat? Ja, geen idee. Oké, bijzonder. <laughs> maar, uh, ja... Hier verlost los, men... En... Enkele schoten met de 19e eeuwse Momuskanon op Momus? de vrij, Vrijhof. Oh. Jezus, mina man. <laughs> Momuskanon. Ja, nou, dan uh, ga ik lekker door naar de volgende. Ja. Want dat Momuskanon heb ik nog nooit van gehoord. Nee, ik ook niet. Capo Verde. Dat is uh, ook op de prachtige eilandengroep Capo Verde. Kennen ze daar heel wat van het carnaval? En ieder jaar in februari vullen de straten en zich gerust met de kleurrijke feestvirus. Jong en oud danst en trommelt drie dagen erop los. En dus uh, hier waaien je in het echte Brazilië. Nou, dan heb je dus weer dat Braziliaanse carnaval. Waar we het eigenlijk ook al net alweer over hadden. Ja, lekker. Ja, het ziet er wel heel gaaf uit. Ik wist helemaal niet dat ze het in het volgende plekje ook deden. Maar het kan, hè? Ja. Ik wist niet dat het zo wereldwijd was. Maar ik zou zeggen, pak hem erbij. <laughs> Londen. Londen? Ja, die had ik inderdaad ook niet verwacht. Londen? Maar er zijn wel heel veel uh, carnavals overgewaaid naar landen. Uh, wat begonnen is als een klein feest door de Caribische immigranten in Londen, groeide uit tot een heuse straatfestival dat het jaarlijks 2 miljoen. feestvierende lokte. Rustig aan, rustig. Aan. <laughs> Gedraag je. Die is in een valse jongen, echt waar, die zet een hele boelje gewoon op stelten. Dat valt best wel mee. <laughs> <laughs> Tijdens de zomer, Notting Hill carnaval, kleurt de drie kilometer lange parade de straten van de hippe wijk. Ah, hartstikke goed. Hey, de volgende is Santa Cruz de Tenerife. Het carnaval van Santa Cruz de Tenerife bestaat dus al ruim 500 jaar. En door de jaren heen proberen verschillende leiders het volksfeest te verbieden. De enige die hierin slaagde was Franco. Na zijn dood won het carnaval aan populariteit en ja, werd dus ook groter dan ooit. Wel raar dat je het carnaval probeert te verbieden, maar ja. Hm? ja een beetje jammer weer. Gemeen. Oh, ja, de volgende had ik eigenlijk wel verwacht. Stiekem een beetje. Ja, ja. Venetië. Venetië. Ja. Met een mooie carnavalsdecor dan de straten, de kanalen en de bruggen van Venetië. Het feest duurt 12 dagen en de. Rustig. <laughs> Komt goed. Feestvierders Vier... dragen prachtige kostuums, cos mantels en typische ma maskers. Deze waren oorspronkelijk bedoeld om de sociale status te verbergen, zodat, ze... zodat men zich helemaal kon laten gaan. Is de sociale status zo belangrijk? Ja, nou, ik weet wel dat Venetië... Het is niet alleen het carnaval, maar dit is volgens mij ook is het carnaval. Ik denk een beetje bij hun afgeleid van... Uh, je hebt natuurlijk dat Mardi Gras, maar je had, vroeger had je in, in de renaissance... Wa, waren dit soort feesten waren, heel erg populair daar. Waardoor ze al die, hadden ze, hadden ze, hadden ze, die maskers hadden erop, maar daar hadden van die halve maskers dan op. En het was dan eigenlijk een soort van vrijgeleid om alles te doen die avond. Of tijdens, die, tijdens, de, tijdens dat feest wat, wat, je, wat je wilde doen. Ja, en dan heb ik het ook echt over alles. Dan gaan we nou. als we weer terug van Venetië toe gaan naar het plekje waar het toch wel iets... Uh, ik zie Fennet, die op de wangen krijgen. Die gaat stappen vanavond, dus die gaat volgens mij ook het een en ander uitproberen, denk ik. Uh, in Aalst, uh, daar werken ze dus een jaar lang met man en macht aan het thema kostuums en praalwagens. En te boede kennen de ajuin niet. Uh, alles kan. Op dinsdag, de laatste dag van het carnaval, trekken de uh, Val Jeannette... met hun uh, kinderkoets, vogelkooi en haring de straat op. En uh, ja, maken ze zich dan klaar voor de pofverbranding. Nou, dit was dus de nummer 10 van de landen. Steden, uh, alias de Steden, dus waar je dus het fijne carnaval kan gaan vieren. Dus ja, dat is, uh, houd, knoop ze even, knoop ze even in je oren. Mocht je nou twijfelen, Neckerman die heeft een hele mooie lijst. Dan ga je even naar www.neckerman.be en dan kun je daar de lijst kun je daar uiteraard nog terugvinden. Wij gaan uh, in de tussentijd uh, gaan wij uh, weer verder, want we hebben nog uh, genoeg uh, platen uh, te draaien en ik uh, wil uh, dan toch uh, ja een plaatje erbij pakken. Hè? Ik vind zelf toch altijd wel een hele fijne plaat. Want uh, we zijn allemaal wel eens verdwaald. We gaan allemaal wel eens ergens naartoe waarvan we de weg niet weten. Maar of je nou verdwaald kan raken in Japan? Nou ja, ik denk dat uh, Shawn Mendes dat wel kan. Heel lief. Lost in Japan. All one we be in the same time zone. Looking through your timeline.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 Ja, natuurlijk alleen maar bij de Euro Breakdown. We gaan door, want we gaan naar de nummer 30 tot en met 20. Dus de 10 platen op een rij zijn plek 30. Polaroid, Jonas Blue, Liam Payne en Lennon Stella. En op plek 29 deze week nieuw binnengekomen is Hikaru Oeh, no, oh, IDX, sorry, eh, met Who cares? En op plek 28 daar hebben we dus dan Hikaru Utara en Skrillex met Face My Fears. Op plek 27 Do It Like This, The Biscuits en along came Polly Rebook. of vind je op plek 26. Rise, Jonas Blue. Plek 25 staat nog steeds midden in de lijst. En op plek 24 fading, L Verben en Lira. Op plek 23 heb je sushi van Merk en en last in Japan Shawn Mendes en Z. vind je op plek 22 deze week. Plek 21 wordt vastgehouden door Hugo en Amber Van Day met What the Fuck, en op plek 20, hij staat daar nog steeds, is Calvin Harris Dua Lipa met One Kiss. Ik Denk wel het langst genoteerd in de lijst staat op 20 weken in de Euro Breakdown gaat allemaal lekker dus. We gaan na dit eerste uur gaan we afsluiten. We gaan, dat betekent dat wij uh, uh, de laatste plaat gaan draaien. En we hebben natuurlijk voor de tweede uur nog genoeg te doen. Ik trek heel even snel van nog even bij. Gewoon even omdat het kan. Omdat het kan? Gewoon omdat het kan. <laughs> we gaan zo lekker naar de tips luisteren. Jij hebt, ja. een, jij hebt een leuke tip staan volgens mij, of niet? Ja, ik nou, ben nou ik er uh, zeer tevreden over. Kijk eens aan. Nou, na de klok van acht uur gaan we daar naar luisteren. We gaan afsluiten dit, dit uur met de nummer 20 One Kiss Dua Lipa Kelvin Harris. Tot straks. Oh. Now let's take one